creditendricht met het NOS journaal. Het kabinet gaat de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen, maar werd gehackt. Waarna minister Donner het vertrouwen in het bedrijf opzegde. Donner bestreekt in de Tweede Kamer dat hij te laat heeft ingegrepen. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenchipkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en de eigenaar op afzonderlijke kentekendelen, maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart. Volgens minister Schultz van Hagen is de kaart makkelijk in gebruik en lastiger na te maken. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dadaab, een enorm vluchtelingenkamp waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. De Keniaanse politie verdient de Somalische tereurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. Die groep heeft banden met Al-Qaeda. Kredietbureau Standard Poors heeft de waardering voor Spanje met een stap verlaagd van AA naar AA-. Eerder deed een andere kredietbeoordelaar Fitch dat ook al. Standard Poors maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid in Spanje en de schulden in de private sector. Nederlanders zijn minder druk dan ze soms zelf denken, dat concludeert het Social en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld, dus inclusief het weekend, zijn mensen hier zes uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. Dat is 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld, maar zijn ook meer tijd kwijt aan verplaatsingen. Verder valt op dat vaders hier meer tijd besteden aan de kinderen en dat minder wordt gedaan aan het huishouden. Op het WK honkbal heeft het Nederlands team voor een daarvan een verrassing gezorgd door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan. Het werd in Panama 4-1. De Nederlandse honkballers zijn nu zeker van een plaats in de WK finale. Het weer in het oosten en de mistbanken, later vandaag veel zon en maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Wassenaar en Knoopend Burgerveen. En de A58 Breda Eindhoven tussen de knopende Galder en De Baars. Tot zover de verkeer. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Goedemorgen, um, bij deze 9e negen, van de 10e van de elf, uh, 2011. Uh, u luister, we zijn, we zijn het uur begonnen met uh, Youssef Latef Latif uh, met Minor Mood, een opname uit 1957. Um, mijn naam is David Habig en ik zit hier samen met Fred Klonsberg. We Peru. Ze is bekend. Ze is ook uh, op het Noordje Jazz Festival al een paar keer geweest. En af en toe verschijnen er weer eens nieuwe c -c cd's van haar. Maar het wachten is nu weer op een nieuwe. Daarom draaien we een nummer van haar. The Things I've Seen Today. Cats en Charlie Burt. Het klonk als zwingende rookkringels in de lucht. We gaan naar een heerlijk ander vlot en sfeervol nummer. Laten we gaan luisteren naar Lester Junge en Oscar Petersen Trio met At-Lip Blues. Awardwinnaar, award winnaar, eh, eh, Amerikaanse post-bop jazz saxofonist en fluitist. Eh, hij is onder andere bekend van omdat hij samen heeft gespeeld in de bands heeft gezeten eigenlijk van Duke Ellington en Miles Davis. Dus niet de minste figuren. Dit was een nummer 'Song for Divine. Ja, Ramsey Lewis. Ik heb een uh, prachtige CD 'Finest Hour' in mijn handen. En ja, we draaien altijd veel van hem, maar we zeggen niet zoveel over hem. Ik zal vertellen dat hij op 27 mei 1935 in Chicago is geboren. En dat zijn grote hits in 1965 en 1966 de mensen verraste. Weekend Niet, Hang On Sloopy, The In Crowd, Wait In The Water, Uptide. Nou, een hele hoop nummers. Van Beatles heeft hij ook nog een aantal uh, zaken naar voren gebracht. Die maakten toch van hem en zijn trio een succesvolle uh, uh, muzici. We gaan uh, niet de bekende nummers van hem draaien, maar ik ga van hem draaien. Die Laila. Callaway op de piano Joe Benjamin op de bass En Grady Tate op de drums Het is een nummer opgenomen op 20 april 1965 Ed van Gelder Recording Studio Englewood Cliffs, New Jersey En geproduceerd by Greet Taylor Ja, dan heb ik nog een nummer bij me van Raoul Midal Midon. Een zinger songwriter uit uh, New Mexico um, hij, is, hij heeft een tweelingbroer Die werkt als NASA-engineer en ze zijn beide uh, blind geraakt door een ongeluk uh, op hele jonge leeftijd. Uh, toen ze stel, no, nog echt uh, uh, ja, baby's waren. <laughs> en uh, daarom heeft hij uh, ja, op vroege leeftijd eigenlijk al de muziek leren kennen. En dat groeien snel. El Sigue y sigue con piedras a cada lado, pero hay que andar con los pies, con los pies, con los pies. La textura de la tierra determina, la textura de la tierra es un Hacia casa, hacia casa casa So that's how it's gotta be From now on In mm -hmm. time it swallows everything From the mighty to the meager thing And It's as dark as is come. outside of our old favorite bar. She's probably in there playing her guitar with stars in her eyes. Those are some of About to count Oscar Peterson, hij heeft wel zeven Grammy Awards gewonnen werd geboren in 1925 in Canada en stierf op 23 december 2007 ik ben nog getuige geweest van een van zijn laatste concerten op het North Sea Jazz Festival waar hij heel moeilijk het toneel opkwam maar toch een fantastisch concert speelde hij werd uh, na de oorlog vooral bekend om zijn stijl, die weinig te maken heeft met bebop. Maar zijn vloeiende techniek, daardoor is hij feitelijk een van de virtueuze pianisten geworden van de generatie waartoe ook Errol Garner en Art Tatum behoorden. Zijn invloed uh, was vooral uh, Garner, George Shearing en Ned King Cole. En wie weet niet de televisieopnames al heel wat jaren geleden zwart-wit hier in Nederland, waarin eigenlijk ook de jazz via de zwart-wit TV via het Oscar Peterson Trio hier zijn intrede deed. En daar spelen die natuurlijk altijd samen met Ray Brown en de gitarist Herb Ellis. We gaan naar een prachtig nummer van hem luisteren: het Oscar Peterson Trio met C Jam Blues. met Better Man we gaan het uur we gaan het eerste uur uit met uh, de oudste ragtime die ik kon vinden en we hopen u na het nieuws uh, van 11 uur weer terug te mogen verwelkomen tot zo